Het derde deel uit deze serie is getiteld De Klusser en werd geschreven door Kadeijn Stoffels. <truimert> Uit, meid. Dat heb ik je lang niet gezien. Ben jij ergens mee bezig? Bezig. De zeden- en kinderpolitie is aan het afbouwen. Kinderen worden niet meer gemaakt en zeden zijn er ook niet meer. Ik heb je hulp nodig. Ik help geen mensen die niet om mijn grapjes lachen. Ik heb Marius gevraagd of ik jou kon krijgen. Mm. Ik zit namelijk met een sterfgeval in de Sterrenwijk. Een jonge man is van een steiger geduwd. En jij dacht, Simone, zit toch met haar duim te draaien? Nee, ik heb het hele geval verzonnen om jou te zien. Mm. Wat heb je? Het is vrijdag, dan schud ik de rotsen van me af en dan bak ik vis voor het avondeten. He. Ik ben je altijd zo serieus? Als het om jou gaat, wel. Ik heb geprobeerd om niet aan je te denken. Hou oh, toch op, het heeft geen zin, Bert. Ik ben gewoon te moe voor dat soort dingen. Als ik thuis kom, dan gooi ik alles neer oh, en dan plof ik in een stoel. En neemt Philip daar genoeg, hè? Oh, hij vrijt wel met me, hoor. Ik vind het best, zolang hij maar niet wakker van wordt. Nou, kom mee. Moet je daar nou kijken, vadertje en moedertje spelen op de spoorbaan. Hij is nog helemaal gek. Die blijven er tenminste wakker bij. Hè? Kijk, hier is het gebeurd. De voorste lat van die stijger die is afgebroken. Oh, daar ja, stond hij, ja. de helft dat hij af. En hier, hier is hij terechtgekomen met de verfbus. Eén grote plas blauw bloed. Je doet net of ik een olievot ben. Ik ben afgevallen, hoor. Volgende oh, hier? Oh nou. Dat is niet links zeg, van een zooi. Kijk, verfblikken, appelmoed, brood, zwemboek, smoking. Nou ja. Maar wel netjes opgeknapt. Hier, ga zitten. De buurman, die heeft ons gebeld. Mm -hmm. Hij had Frank al een tijdje niet gezien en die verf op zijn stoel. Ja. We vonden hem in de kruipruimte. Wat? Onder de vloer. Ja, dat snap ik, maar... Wat moet ik daarmee? We hebben zijn broer gewaarschuwd. Ja, meer familie had hij niet. Ook geen vriendin of vriend. En die Karel, dat is, uh, is zijn broer, ja. die vertelde wel dat hij vorig jaar ontslagen is uit een inrichting. Oh. En daar loopt de spoor dan dood. Die lui die willen niks kwijt. beroepsgeheim. Ja, goed, maar als er dan misschien sprake En daar heb ik jou nou voor nodig. Jij had toch een blauwe maandag psychologie gestudeerd? Heb ik afgemaakt ook hoor. Dat was alleen geen werk. Precies. Jij begrijpt dat soort mensen gewoon beter dan ik. Dat soort. Eens een gek altijd een gek, denk jij. Als jij nou voor ons naar Boslust gaat... Boslust? Oh, daar werkt een vriend van me. Een vriend? Een studiegenoot. Ah, nou, dat komt al goed uit. Zeg, ga maandag maar, want uh, in het weekend is er niemand. Alleen een paar zieke, uh, zieke patiënten. Cliënten, moet je zeggen. Oh. Dus er komt een cliënt bij de dokter en die zegt, ik kom niet voor mezelf, dokter, maar voor hm. een vrouw, die denkt dat er een kip is. Zegt de dokter, ik schrijf op een meisje. Zegt de cliënt, nee, nee, nee, we kunnen de eieren niet missen. Maar waarom gaat hij dan naar de dokter? Oh. Met jou is ook niks te beginnen, zeg? Goed, ik ga er wel heen. Wat wil je weten? Alles. Of die vrienden had, wat hem mankeerde. Of die suïcidaal was. Ja, kan die niet gewoon gesprongen zijn of gevallen? Volgens de patholoog was hij meteen dood. Nou, en? Simone, jij hebt echt meer slaap nodig voor mij. Heb jij wel eens een lijk gezien dat over al die rotzooi heen kan kruipen en zelf onder de vloer kan gaan liggen? Huh? Stap je nog in? Nee, ik reed niet mee. Ik loop naar huis. Zie ik je gauw? Ik bel je wel. Waarom sta je steeds met je vingers te knippen? Het is om de olifanten op het afstand te houden. <tied> a <making> a <laughs> Precies op tijd voor de choucroupe à uh, l'Alsassien. Nou, nou, nou, Philippe. Ja, kan kant en klaar van de slager. Oh, oh. Je bent laat. Ja, ik zat in de file bij oh. Driebergen. En nou zit ik met een probleem. Wat een vrouw met zoveel mannen onder zich en maar één bovenop. En nog problemen? Ik moest voor Bert naar Boslust voor informatie. Ik liep best wel tegen het lijf. Lekker. Hou nou even op. Ik heb wat namen en adressen van hem gekregen, maar het was wel vertrouwelijk. En wat heb ik nou aan vertrouwelijke informatie? Ja. Ja. Wat zegt de kabouter ervan? Ik heb het Marius niet verteld. En alsjeblieft, noem hem geen kabouter. waarom niet? Ja, zo ziet hij eruit. Het is eens een uitstekende vermomming voor het hoofd van de kinderpolitie. Nou, jij ziet eruit als nee, weet Ja, minder maagdelijk natuurlijk. Pak de jogger eventjes. Oh, goed, goed, goed, goed. Zeg, waarom ga je zelfs die adressen niet af? Ja, moet je... Oh, je... oh, oh. Haha, ik zie het al. Dat was jij al van plan. Maar het hoort natuurlijk niet. En als het misgaat, kan ik je niet dekken. Hè? Hoe graag ik ook zou willen. Ja, hij begint te regenen. Fijn dat je er was er binnen gehaald. Wat zeg je nou, de was? Je weet wel, dat grauwe schuil. Ja, nee, ik weet wel wat de was is, maar ik heb de was niet aangeraakt. Waar is die dan? Weet ik veel. Ja. Ik, ik heb wel de aannemer gebeld over het uh, kozijn beneden. En hij stuurt zaterdag een mannetje. Of het een grijs mannetje mocht zijn. Een grijs mannetje? Nee, jarige die na zijn pensioen wat bijklus. Nou goed, nee... De aannemer neemt al het werk wit aan en dat doet hij half om. Hè? Groffe werk, zwart, rest, wit. Dan stuurt hij zijn zwarte man, maar rekent ons die grijze prijs... en dan geeft hij het zelf wit op. Uh, snap je? Uh, nee, nee, nee snap je. Maar ik baal ervan dat de was weg is. Hmm. Hey, je bent nergens meer veilig. Nee, nee zeg, maar, vorige week is er om de hoek ingebroken bij de bloedbank. Hou nou op, ik word bang in mijn eigen huis. Bel de politie. Oh, leuk ben jij. Nee, maar de politie, echt waar, is je beste vriend uh, in het netten natuurlijk. Tenminste, dat hoop ik. Ik ga aan het werk, ik word zo moe van je. Ja? Inspecteur Verlaat, Simone Verlaat. U bent meneer Visser? Ja. U komt zeker vanwege Frank? Ja. Kom binnen. Jan-Paul. Je, je was zijn beste vriend? Nou, daar heb ik geen diploma van. En vriend is een moeilijk woord. Vooral in verband met Frank. Gaat u zitten. Hij had klanten waar hij aan verdiende. En mensen zoals ik waar hij voor zorgde. Hij kwam nooit uit zichzelf hier. Alleen als er iets te doen was. Een lekkage, een kapot raam. Heb je hem nou op boslust leren kennen? Ja. Daar deed hij ook voor iedereen klusjes. Oh, en er zitten dertig mensen in zo'n kliniek. Frank, help me even. Frank, zou jij misschien... Vooral vrouwen. Ach. Die kunnen zich zo hulpeloos voordoen, ja. Nog steeds. Banden plakken, lampjes repareren, boodschapjes doen. Tot hij een verbod kreeg om nog iets voor iemand te doen. Toen werd hij echt gek. Wat is dat? Het café hiernaast. Ze zijn hier gekomen toen ik op Boslust was. Hebben ze het niet geïsoleerd? Ze doen hun best er doorheen te komen. Liefst om drie uur s'nachts. Nee, de politie doet daar niks aan. De sluitingstijden worden opgeheven. En als je gek wordt, oh, dan moet je maar verhuizen. En doe je dat niet? Gek worden of verhuizen? <lacht> Dit huis heb ik in de dure tijd gekocht... ...toen ik nog werkte. Nu heb ik een uitkering en een schuld van 10.000 gulden aan boslust. Betaalt het ziekenfonds dat niet? Slecht op de hoogte voor een ambtenaar. Eigen bijdrage heet dat. Waar de patiënt het vandaan moet halen, dat is hun zorg niet. Patiënt, dat zeg je toch niet meer? Een gek is een gek en een schoft is een schoft. Die van naast zijn schoften, ik ben gek en u bent een smeris. Ik zou je wel gek worden. Zo is het ook begonnen, ja, met Harry. Ik was ook een beetje verliefd. Ik dacht, ik ben dertig geweest en het wordt tijd om te gaan samenwonen. Ze trok hier bij me in, ruimte genoeg. Slaapkamer boven, zijn eigen kamertje en ik een eigen kamertje. Oh, ik kende haar al jaren. En ik wist niet dat ze zo stampte. Ze stampte op de trap en in de kamer boven. Ik heb overal kleden neergelegd en een loper op de trap. Ze probeerde op de tenen te lopen. Ja, ze deed haar best. Aan tafel, aan tafel hoorde ik er eten. Ieder stukje vlees tussen de kiezen en in de slok daar. Wilt u iets drinken trouwens? Uh, nee. Ten slotte aten we maar apart. Zij in de kamer, ik in de keuken. Snachts deed ik oordokjes in. Het was niet te harde. Ze ademde haar. Ze kreunde, ze snurkte. En haar maag knorde. Ik was weggegaan als ik haar was. Daar zie je aan dat u geen psycholoog bent. Ik ben een monster. En toch is er nog nooit een vrouw bij me weggelopen. Frank bijvoorbeeld is een engel. Hij kocht dat kot. Twee kamertjes en een vliering. Dat heeft hij prachtig opgeknapt. Hij had toen een vriendin en die vond het te klein. Frank heeft er een keuken en een badkamer aangebouwd voor dan hou ik er echt mee op, zei hij. Ze werd ziek van het getimmer en de rotzooi en ze ging bij hem weg. Zijn volgende vriendin bouwde een eigen kamer. Goed, zei Frank. Hij haalde het dak van het huis en zette er nog een verdieping op. In no time. Net of het huis een ballon was die je op kon blazen. En dan hou ik er echt mee op, zei hij. S'avonds was hij doodmoe. Je praat nooit met me, zei zijn vriendin. en ging ook weg. Begrijp het. O oh ja, nou, mijn vriendin Lisette ging niet bij me weg. Ze sloop door het huis, ze at niet meer en houdde alleen adem als ik niet thuis was. Maar ze liet de haar groeien. Ik zei, ik vind het best dat je haar laat groeien, maar kun je het niet wat zachter doen? Elke haar hoorde ik zo plop uit de huid springen. En het zijn er honderden. En nagels, die komen, ja, die komen zo langzaam naar buiten, zo nadrukkelijk. Ik heb mezelf de deur uitgezet, daarna ben ik opgenomen. En nu ben ik helemaal beter. Ik hoor alleen nog de herrie die er echt is. Ja, yeah. en mijn vriend is dood. En Lisette? Ik heb er niks te bieden. Vrieste trots. ...enig idee die hem eraf geduwd kan hebben? Ik denk dat hij gevallen is. Van uitputting. In het weekend werkte hij aan zijn huis... ...en door de week had hij een klussenbedrijf met zijn broers samen. Dat is zo'n patser die nooit moe wordt... ...en Frank wou niet voor hem onderdoen. Trieste trots, zoals u zegt. Jammer dat u weg moet. Misschien zie ik u op de begrafenis. Als ze maar geen koffie met broodje serveren. Ik smak als ik eet. Tot ziens, Jan -Man. Tot ziens. Hey. Simone in de keuken wakker worden. Hey. Ah. Goeiemorgen. Kijk eens, hier is je thee. Thee? Ja, dat is bijna middag. De timmerman is al uren bezig. Ja, alsof de duivel om op de hielen zit. Hele ja. voorgeven ligt eruit. Hij is al aan het stutten. Oh. Kun jij straks kijken? Ik ben naar de stad. Hm? Nou, een beetje uitgerust? Nee. Oh. Niet echt. Nou, uh, oh. tot straks, hè. Oh. voor vandaag? Wilt u koffie? Ik heb een eigen fles, bij me. Je moet maar afwachten of ze iets aanbieden. Ik heb een eigen baas. Die verf moet eerst droog en ik heb nog een andere kwijt. Maar iedereen kan zo naar binnen stappen. Ik spijker datzelfde wel voor, er komt niemand in. En dan doet u de kamer maar op slot vannacht. Oh, nou. Ver. Kijk, mooi dan... Toma! Ik pak een dweil, dat geeft niet. Het is gewoon water. Maakt niks uit. Ik krijg dat pakket ook nog eens een beurt. Zo. Je ziet wit? Te hard gewerkt. Niks aan de hand. <tie> Het hm, is er? Vond je het niet lekker? Ik kan niet naar die enge film moeten kijken. Hoor je dat? Ik hoor iets beneden. Philip, ik hoor echt iets beneden. Sla ze tot moes. Dat moet jij doen. Ik heb gekookt. Oké. Okay. Ik ga wel... De wind. Maar het waait niet zie je wel niks stomme trut. Met tas, mijn tas! Laat me los ontlostig je helemaal! Met tas! Ja, tas staat op de gang! Wat is dat? Met pillen! pillen? Kun jij niet gewoon aanbellen? Als die tas in de kamer was blijven staan, was er niks aan de hand geweest. Ik had hem gepakt en weg. Moet u die tas niet wegzetten? Nou, ja, zeg, het is mijn schuld. Ik dacht dat als er een dichtkomt... Ik heb u gezegd, er komt niemand binnen. Nou, dat zie ik. Ga zitten, je staat een tril op je benen. Hoe heet je... Karel. Wat zijn er voor pillen, drugs? Medicijnen. Als ik ze niet slik ga ik trillen, dat is alles. En met mijn armen en benen zwaaien, niks aan de hand. Nou, het gaat wel weer. Blijf nog maar even zitten. Ja, graag. Mooie nacht hem trouwens. Wacht eens. Karel hè? De broer van Frank. Blijf zitten, Karel. De stoere bink die alles kan. Zelfs zijn eigen broer van een stijger gooien en hem dan wegwerken. Je zult wel flink onder de verf gezeten hebben. hè? En wat had hij je gedaan? Zo is het helemaal niet. Kom je erbij? Ik had hem gezegd dat die stijger rot was. Maar hij wou altijd flink doen, zo klein als hij was. Vooral sinds hij uit de kliniek kwam. Geen wonder. Iedereen deed of hij niet helemaal goed snikken was. Dat zal mij niet gebeuren. Denk maar niet dat ik mij zo laat aangluren. Alleen mijn dokter weet het. Ik ben mijn eigen baas. Dat zie ik ja. Helemaal de baas. Geweldig. Wat gaat hij doen? De politie bellen? Ik kwam alleen mijn tas halen. Het is uw woord tegen het mijne. Het was een ongeluk. Meer niets. Ik ben van de politie. Gekomen. Dag, Jan-Paul. Mag ik u voorstellen, dit is Lisette, inspecteur Verlaat. Ja. Hij had niet zoveel vrienden. Nu zijn we toch nog met z'n drieën. Zijn eigen broer is er niet eens. Weten jullie al meer? Het was toch een ongeluk. Dacht ik het niet. Ongeluk. En op wie moet ik dan kwaad worden? Wat zijn ze daar aan het bouwen? Een nieuw crematorium? Hoort u het? Hoor je het, Lisette? Frank heeft nooit stil kunnen zitten. Hij bouwt een badkamer aan zijn kist. En dan houdt hij er echt mee op. Thank <laughs> you. In onze hoorspelserie Inspecteur Simone Verlaat luistert u vanavond naar De klusser', geschreven door Carlijn Stoffels. De rolverdeling, Inspecteur Simone Verlaat, Maria Lindes, Bert van afdeling Moordzaken, Luc van der Lagemaat, echtgenoot Philippe Verlaat, Renier Heideman, Jean-Paul, ex-patiënt, Lou Landré en het timmerman, Jimmy Berghout. Techniek, John van Daas en Léon Dubois, productie, Ginny van Duren en regie, Johan Dronkers.